Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, een hartelijk applaus voor Jernas Ramatarsing bij ons in de uitzending hoor. En Verder hebben we ook nog Mart van der Leer en Jurien Koopmans. Mijn naam is Johan op hier. Ja, Mart, hi. Hi, hey, goedenavond Johan. Leuk dat je er bent. En uh, Jurjen? Ja, goedenavond. Hele goede avond. En uh, ja, Jeness die, die komt er ook zo bij. Die zit nou nog heel diep in zijn boek van uh, Iron Rand uh, te lezen. En uh, ja, het was met twee keer weer wel, hè? Ja, we hebben het nodig om te, te bespreken, hè? Mm, inderdaad. Zullen we het meteen naar het nieuws gaan? Ja, laten we maar gelijk induiken. Ja, het was weer. Uh, de Bitcoin was op een gegeven moment behoorlijk stabiel. Maar hij maakte in één keer. Uh, Vandaag, donderdag. We nemen het nu op donderdag op. Hij maakte in één keer een hele, echt, echt een duik naar beneden. Het was uh, op het moment dat uh, China. En uh, in China een bericht uh, uitkwam. Dat de autoriteiten vonden: van. Ja, die Bitcoin. Dat mogen we eigenlijk. De financiële instelling mogen die eigenlijk niet gebruiken. voor uh, handel in uh, rijst en levensmiddelen. In één keer maakte hij een duik van bijna 900 naar 600 uh, euro per Bitcoin. En daarna klom hij weer omhoog. Nou ja, we zijn nu op een punt uh, beland. Hè? De bitcoin is behoorlijk uh, gestegen, maar er is niet een echte gouddekking. Hè? Dat, uh, dat, dat is natuurlijk wel belangrijk, dat ook de uitvinder van de bitcoin de gouden standaard gaat hanteren. Dus je merkt, mensen worden wat onzekerder erover. En ja, dat zorgt ervoor dat er wat meer schommelingen in komen, zowel naar beneden als naar boven, die... Uh, ja, die schommelingen zijn enorm, dus voor de daghandel is het natuurlijk hartstikke interessant. Ja, want je zag eigenlijk meteen dat het bericht uitkwam, daalde die naar 600. Maar eigenlijk uh, in een heel kort tempo zag je hem in één keer weer omhoog schieten. Misschien veel mensen die denken van, hé, hey, uh, nou kan ik eigenlijk lekker goedkope bitcoins uh, inslaan. En, uh. Nou, niet, niet, niet, niet zoveel. Ik denk wel dat er ook steeds meer uh, afgeleide producten komen. En dat er ook steeds meer professionals geïnteresseerd zijn in het, uh, in het handelen met bitcoin. En dat betekent, hè, met grotere transacties krijg je ook grotere schommelingen. Dus ja, ja het, wordt, uh, het, het wordt een hele leuke tijd voor mensen die of heel veel geld willen verliezen, of heel veel geld willen verdienen. Ja, ja en dan heb je het natuurlijk wel over schommelingen van uh, eh, grofweg 20, 25 procent. Ja, en dat ja. is, uh, als je dat vergelijkt met, en dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar als je dat vergelijkt met uh, euro's en dollars, ja, en dan heb je het over schommelingen van, uh, laten we zeggen dat een euro ongeveer 1 dollar uh, 40, 45 of zo uh, is, ja, dat je s ochtends wakker wordt en dat die op 1,20 staat, en s'avonds kijk je nog een keer en zit hij op 1,60 bij wijze van spreken. Weet je? Dat je de 20, of 20 tot 25 procent onder zit en dan, en dan ineens weer erboven. Dus ja, ja dat, uh, en ik denk dat we dat nog wel een Gaan zien dat het ja, gewoon zo blijft uh, schommelen. Jurgen, hoe doet goud het? Nou, goud uh, is een beetje tot rust gekomen na een, uh, na een aardige uh, crash. En ja, het ziet er naar uit dat het wel een beetje de bodem heeft uh, bereikt. Hè. Maar hij zit nu alweer op, op 1225. Nee, Er was ook nog uh, Alan Greenspan, die uh, ja, die man die uh, komt nog uit een tijdperk dat computers uh, ja, dat is een beetje aan hem voorbij gegaan. En die die, die, die, die deed een uitspraak voor uh, Bloomberg, geloof ik, dat hij uh, ja, de waarde van Bitcoin eigenlijk niet begreep. Vroeger inderdaad, Greenspan van. Uh, is of het, dat het een, uh, een bubbel was, Bitcoin. Hij zei: ja, dus, uh, yeah, I guess it's a bubble. Hij had geen idee wat het nou eigenlijk is, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ik ja, ja. weet niet wat eigenlijk de intrinsieke waarde is, of hoe je dat kunt bepalen, of uh, weet je wel, hij was gewoon niks van. Terwijl hij de grootste luchtbel van allemaal uh, onder zijn leiding uh, niet aan zag komen. Ja, ja. En daardoor wil ik even een mooi bruggetje maken naar het volgende bericht. Dat is namelijk dat er binnen de Europese Unie mensen rondlopen met een uh, gedachte dat ze 10% van de spaarrekeningen mogen plunderen om de crisis te bestrijden. Wat eigenlijk al een ja, contradictio in terminus is. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Het, ja. Is, uh, het is overigens uh, in het uh, Internationaal Monetair Fonds, het IMF, uh, is dat geweest dat dat uh, inderdaad het uh, zogenaamde briljante plan uh, eronder de deed. Ja, er is, het schijnt uh, volgens het artikel hier uh, schijnt dat daarop furieus gereageerd werd en terecht werd opgemerkt dat spaargeld als waar wordt belast. Maar uh, ja. ja, inderdaad, alleen al het, idee, het, het, het uh, feit dat het, idee daar, dat het idee er is. ...dat zegt eigenlijk al genoeg. En we hebben natuurlijk ook in het geval van Cyprus en Griekenland... ...hebben we ook gezien uh, ja, wat, waar dat toe kan leiden. Gewoon het feit alleen al dat het, dat het idee er is. Dus uh, ja, het is wel uh, wat dat betreft wel uh, ja, best wel angstaanjagend eigenlijk. Ja, om inderdaad een beetje in de economische sferen te blijven... Uh, er stond deze week in de krant dat uh, inmiddels ruim een half miljoen Nederlanders uh, een dubbele baan heeft. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, een beetje gerelateerd aan het, uh, het artikel we, waar we het net over hadden, uh, over, de, uh, over het spaargeld. En de eventuele confiscatie daarvan. En daarin werd ook gezegd dat het uh, 10% van het spaargeld zou voldoende zijn om de gaten te dichten en, uh, enzovoort. Ja, dat geeft eens te meer aan dat het natuurlijk gewoon met de economie niet half zo goed gaat als ja, verschillende politici, maar denk ik met uh, Mark Rutte voorop, uh, ons zouden doen willen geloven. En uh, ja, dat blijkt ook uit deze statistiek. Hè. 2012 gaat dit dan over. Uh, omdat het, het zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek. Dus dat uh, loopt altijd natuurlijk ietsje achter. Uh, ja, is het aantal Nederlanders met twee banen sinds 2002 toegenomen? En uh, dus dat is al echt, het is echt een trend die we nu al meer dan tien jaar uh, zien. En uh, ja, dat lijkt me duidelijk uh, ja, voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon niet praktisch. Over het algemeen hebben uh, we zien het nu een beetje hetzelfde in de Verenigde Staten met de Obamacare. Waar uh, steeds meer mensen naar een parttime baan gaan. En dan vervolgens eens nog een baan moeten hebben. Ja, je moet natuurlijk reizen van de ene baan naar de andere baan. Je hebt extra kosten, je bent er meer tijd door kwijt. Nou, ja, noem het allemaal maar op. En uh, ja, het is natuurlijk ook... Je hebt ook Minder zekerheid natuurlijk, dus uh, ja, dat kleven denk ik heel veel nadelen aan, voor, in ieder geval voor de meeste mensen. Ik heb uh, bijvoorbeeld de schoonmaker uh, bij een van de locaties waar ik wel eens werk uh, gesproken. Die werkt dan uh, voor twee verschillende schoonmaakbedrijven. En die heeft heel veel moeite met, hij is dan zelf Marokkaan en dan niet zo goed in Nederlands. En die heeft heel veel moeite met de belastingformulier, zeg maar, wat hij dan in moet vullen. En die is daar behoorlijk voor uh, ja, gestraft omdat ja. hij het niet goed invulde. Dat is ook al iets belachelijks eigenlijk. En uh, ik heb die man daardoor ook al behoorlijk wat over libertarisme kunnen vertellen. Dat vond hij makkelijker te begrijpen <laughs> dan uh, wat de Nederlandse overheid hem allemaal wijsmaakt. maakt. Ja, ik denk dat er heel veel mensen moeite hebben ja. met belasting, maar dat is weer op een iets ander uh, niveau. Ja. En uh, ja, in ieder geval, hij kan, uh, ik denk dat deze man ook heel veel begrip kon tonen voor de vaccinelichthouder vaccinelichthoudergooier. En die gooide destijds een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets. Waarin onze vorst zich verplaatste. Ja, ja onze vorst. We hebben het over uh, Erwin L. De man die mm -hmm. op Prinsjesdag 2010 een vaccinelicht houden naar de, naar de gouden koets gooide. Die is uh, afgelopen zaterdag in Den Haag aangehouden. Oeh. Ja, hij heeft namelijk een uh, gebiedsverbod uh, geschonden. Hè? We hadden afgelopen zaterdag uh, de viering van uh, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Hippie, PIA. Hi dat waren we allemaal <lacht> blij. En uh, ja, hij mocht er dus niet bij zijn en hij was er wel. Nou, dat is natuurlijk een grove schending van, uh, van de wet. Hè? Ja, ja, volgens mij is het meer een grove schending van het natuurlijke recht. Ja, natuurlijk. De persoon heeft, natuurlijk. Maar... Ja. Nee, dat is uh, geheel sarcastisch. Nee, hij, zit, uh, hij is uh, aangehouden aan de Hofweg in de buurt van een binnenhof. Ja. Uh, hij zit vast uh, voor verhoor, liet de politie verder weten. Uh, ja. uh, dit is een bericht van, uh, even kijken, van die zaterdag, dus hij zal niet uh, nu nog vastzitten. Ja. Maar, uh, ja, hij kreeg in februari kreeg hij een zelfstraf van vijf maanden voor het gooien van die uh, vaccinelichthouder maar hij had al bijna twee jaar in voorarrest gezeten dus hij werd mm. meteen vrijgelaten, maar ja, weet je, ik vergelijk dat altijd maar met, uh, stel je voor dat, uh, dat jij of ik uh, door iemand ja, aangevallen zou worden tussen aanstekens ja. uh, dat iemand een vaccinelichthouder naar je gooit uh, ga dan maar eens aangifte doen op het politiebureau dan denk ik dat ja. ze heel hard uitlachen, ja. als, je, als je bepaalde genen hebt en uh, je mag toevallig op de troon zitten, dan uh, wordt dat heel serieus opgenomen hè? want uh, je mag niet te veel uh, stenen schoppen als het op het uh, koninklijk huis aankomt, in Nederland? Nee, ze krijgen een ...uitkering, hè? dus het zijn de rijksbedeelde uitkeringstrekkers van het land. Ja, inderdaad. Het ja. hoeft geen belasting te betalen. En ze worden ook nog eens beschermd. Je mag geen majesteitsschennis uh, plegen. En uh, dat brengt me nog, trouwens op nog, een, nog een ander berichtje. Deze week kwam we naar buiten dat... Uh, ja, ...we hebben hier in Nederland uh, vrijheid van meningsuiting meningsuitingen. Je mag alles zeggen wat je wil. Ze zeggen van wel, ja. Ja, ja ze zeggen van wel, inderdaad. Maar je mag de, de koning niet beledigen. En uh, je mag uh, ambtenaren in functie niet beledigen. En uh, je mag tot voor kort, mocht je God, de naam van God, mocht je niet uh, lasteren. Ja, en dat is, tegen, dat is, dat is sinds kort opgeheven. Dus uh, ja. We mogen, God gaan, we mogen God gaan lasteren. Ik weet niet of je toevallig uh, zin had om God te lasteren, maar misschien, jen, misschien Jenners. Nee, maar goed, uh, Ja, dat is uh, opgegeven dus bij deze. Uh, en dan nog steeds uh, keihard volhouden dat wij uh, vrijheid van meningsuiting hebben. Ja. Het, is een, het is een beetje... Uh, ja. Ja, hypocriet. Nou, zo, zo vind ik het raar. Ik bedoel, het is mijn mond. Ik mag bepalen wat ik zeg. Ja, wie ben jij om mij te zeggen wat ik wel en niet mag zeggen? Ja, en dat is het ook met vrijheid van meningsuiting. want het is ja. Of je hebt het, of je hebt het niet. Je kan niet zeggen van, ja, je hebt vrijheid van meningsuiting. Maar uh, als je iets uh, slechts zegt over, uh, vul, uh, vul het maar in. Dan, uh, ja, dan geldt dat niet. Nou, ja, dan is het geen vrijheid meer. Nee, maar het houdt trouwens ook in die, al die beperkingen. Dat wil dus eigenlijk ook zeggen dat, dat uh, de staat, het, het Koninkrijk de Nederlanden hoe deze hele façade ook mag heten, dat die zeg maar... Uh, uh, mag, dat die mag bepalen wat er uit onze mond komt. Dus met andere woorden wij zijn slaaf. Ja. Ja, goed, laat me maar niet te hard mijn mening daarover geven, misschien. <laughs> anders word ik nog eens op mijn vingers getikt. Ja, en voor je het weet staat de IVD op de stoep. Ja, precies. En een mooi berichtje naar het volgende bericht. Ja, ja er, is een, er is weer een commissie geweest. Ja, het stikt van de commissies tegenwoordig. Veel belastinggeld heeft dat gekost. Ik denk niet dat dat erbij vermeld wordt. Ja, die mannen en mannetjes zullen er toch wel voor een paar ton uh, zitten die daar in, in een commissie te zitten. Ja, ongetwijfeld want het was een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Stan Dessens. Oh jee, die mag wel incasseren daarvoor. Ja, ja, ja, ja precies. En uh, ja, die uh, betogen dat uh, er meer bevoegdheden moeten komen voor de AIVD uh, en de MIVD, de Nederlandse Inlichtingendiensten. Uh, ze moeten namelijk uh, volgens de commissie de bevoegdheid krijgen om op grote schaal telefoon- en dataverkeer te onderscheppen. Oh joh. Uh, maar, uh, wees gerust. We kunnen, ons, we kunnen rustig slapen vannacht, want uh, er moet daarvoor wel elke keer toestemming worden gegeven door de minister. Mm. Ja, maar toch, ja, maar goed, toch raar dat die uh, zomaar ongevraagd mogen meeluisteren met onze gesprekken. Uh... Ja, er uh, wordt in het artikel verder vermeld dat uh, de inlichtingendiensten nu alleen ongericht en grootschalig telefoongesprekken en dataverkeer onderscheppen als dat via de mm. eten gaat. Dus uh, die bepaling is nog van voor de opkomst van het internet. <laughs> en nu uh, ja, loopt natuurlijk het meeste verkeer loopt via kabelverbindingen. Dus uh, ja, die commissie vindt dat dat nu achterhaald is en uh, ja, het moet, uh, die bevoegdheden die moeten uitgebreid worden. Oh jongens, er zijn eigenlijk een paar fossielen die opstaan uit hun slaap. Ja, eigenlijk wel ja. Ja. Ik denk, het, het is voor misschien een heel klein beetje nuttig voor die ene terrorist. Nou, hoeveel promiel, uh, ja, of hoeveel stuk promiel is in Nederland een terrorist? En voor een groot deel is het hobby, uh, ja. Wat, wat, wat mensen aan het bespreken zijn. Ik bedoel, ja, ze kunnen naar dit programma luisteren, maar... Nou ja, als de, de founding fathers van de Verenigde Staten feitelijk al terroristen waren... toen ze besloten founding fathers te worden... ja, voor de Britse Koninkrijk waren het terroristen, dus, uh... Ja, zeker weten. Ja. En dan kunnen wij ook wel terroristen zijn, ja. Er wordt trouwens ook nog, uh, nog wel bij vermeld dat de MIVD uh, voor 17 miljoen euro een systeem heeft besteld... waarmee het kabelverkeer kan worden afgetapt. Ja, dus, dus uh, we moeten er ook nog eens voor betalen. Ja, precies. Dus we hebben het uh, over maatregelen die uh, volgens een commissie uh, genomen moeten worden. En het is dus nog niet eens wet. Maar ze hebben vervolgens dat systeem, wat bekend staat als Argo 2, mm. hebben ze inmiddels al aangeschaft. Dus uh, ja, blijkbaar zijn ze er heel optimistisch over. Ja, en het, het werkt ook heel goed, hè? Want uh, het was een gesprek met Teven. Ja, het, uh, ja. Of, of, het, of het zo goed werkt, uh, weet ik niet. Ja, misschien dat, uh, kan dat ook wel de reden zijn. Dat, uh... Ja, wie weet. Uh, ja, het gaat inderdaad, uh, waar je aan refereert, is een, uh, een uh, artikel wat uh, ook van de week is verschenen over... Uh, ja, er is, een, uh, er is een man in, uh, in Roermond, een ex-politicus, Jos van Rij. Die uh, hmm. wordt beschuldigd van uh, corruptie. Uh, ja, ik denk dat we daar heel uh, politiek Den Haag van kunnen beschuldigen. Maar goed, uh, dat te ja, zijn. Maar ze hebben een zonderbokje gevonden om iets op af te schuiven laten we het zo zeggen. Ja, precies, precies. En uh, nou, die, had, die had een telefoongesprek op 20 september 2012 met uh, Fred uh, Theven. Die was destijds staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zeg ik uit mijn hoofd. Maar uh, ja, net op dat moment, uh, een paar uur, er waren in totaal vijf telefoongesprekken die uh, meneer Van Rij uh, hield. Uh, ja, net op dat moment uh, was er een stroomstoring, uh, blijkbaar. En, hmm. en uh, ja, daardoor is het, uh, het hele systeem uh, of het hele plan is in het water gevallen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik voel me een soort verband met een camerarolletje en iets met Joegoslavië. Maar... Ja, ja Denk ik nou iets te ver door? Of... Ja, maar... nou ja het, het is moeilijk hard te maken, natuurlijk. Ja, maar ja, ja. Uh, het is allemaal wel heel stom toevallig. Dat net op het moment dat hij uh, met uh, iemand anders uh, spreekt, die uh, hoog in de boom zit, politiek vlak, dat hij uh, ja, net op dat moment. Uh, ja, is er een stroomstoring? Terwijl, uh, en ik zei, er komen ook meerdere mensen aan het woord in het artikel. Dit is een artikel wat in het AD staat, uh, die zeggen van ik heb hier nog nooit van gehoord. Hè? mensen die bekend zijn met strafzaken, uh, waar mensen, uh, waarbij mensen werden afgeluisterd en dat soort dingen. Die hebben er letterlijk allemaal nog nooit van gehoord dat dat gebeurt. Waar zou het gesprek over gegaan zijn uh, tussen TV en Farrij. Ja, maar misschien hadden ze in plaats van uh, telefoons aftappen, hadden ze misschien een paar studenten in moeten schakelen. AIVD. Oh ja? ja, want uh, dat doen ze namelijk ook. Ja, we hebben echt uh, we hadden het vorige, vorige week over uh, AIVD Coos ja het, het blijkt steeds medekant op te gaan. Want daar blijkt de IVD ook mee bezig te zijn met het ronselen van informanten onder studenten. Ja, ja, en die worden dan gebruikt ja. uh, onder meer voor inlichtingen over het buitenland of studentenprotesten zelfs in eigen land. Jo. En dat blijkt uit onderzoek van het uh, AD weer. Ja, die, die mensen, die studenten, die zijn er natuurlijk toch uh, ja, niet zo happy mee. En uh, ja, die voelen zich echt vaak gewoon overrompeld en geïntimideerd als iemand uh, opbelt en zegt van uh, ik ben uh, Pietje Puk van, uh, van de AIVD en uh, ja, en ik begin je vervolgens van alles nog wat te vertellen over jouw privéleven en over uh, organisaties waarbij je betrokken bent en dat soort dingen. Het is toch wel intimiderend natuurlijk. Ja, voor de rest uh, wordt, wordt erbij vermeld. dat het, is eigenlijk, het klinkt als een excuus. Uh, omwille van een staatsveiligheid mag de AIVD iedereen benaderen of rekruteren. Het benaderen van mensen gebeurt pas na een zorgvuldige afweging en toestemming van een chef. Nou, dat, is, dat zijn de woorden van een woordvoerster. Uh, dus dan weet je al hoe laat het is, denk ik. Yeah, maar uh, ja, de meeste, meeste studenten die schrikken zijn rot natuurlijk. Als ze dat horen, of uh, ja, als ze daarmee te maken krijgen. En een van hen beschrijft de werkwijze als stalking. En uh, ja, uiteraard vrezen ze ook nadelige gevolgen als ze nee zeggen. Hè? Omdat yeah. dan, uh, ze dan denken van, uh, heb je misschien iets te verbergen? Want uh, daar zijn we nu aanbeland, deze uh, heden te dagen. He, dat je, als je, ja, als, als je informatie niet vrijelijk uh, met uh, de overheid wil delen, dan uh, zul je wel iets te verbergen hebben. Einstein zei ooit: Het is krankzinnig als je telkens dezelfde test uitvoert en dan andere resultaten verwacht. En toen kwam uh, vandaag ook weer het nieuws naar buiten. Dat ze de IRT-affaire, het ronselen van criminele uh, infiltranten... ...ja, dat ze toch weer maar weer opnieuw daaraan willen beginnen. Ze denken, ja, voorheen als het misschien mislukt, ja, andere tijden. Laten we het weer opnieuw proberen. Ja, en ze hebben blijkbaar ook niet geleerd van uh, een vergelijkbare schandaal in, in de VS... Hè, ...met Fast hey. and Furious, waarbij uh, ja. drugsbaronnen ja, met, van wapens werden voorzien... ...en die zouden ze dan uh, gaan uh, tracken tot in Mexico. En dat is uiteindelijk nooit gebeurd. En met die wapens zijn ook uh, allerlei uh, ja, Amerikaanse douanebeambten... ...of allerlei, in ieder geval tenminste... Dus de één uh, is uh, ja, daarmee omgebracht. Dus, uh... ja, het is niet, niet echt uh, verstandig eigenlijk. In ze wel, zelfs een ezel stoot ze geen twee keer aan dezelfde steen. Maar nee. dat rijdt wel. Hè? Ja. ja, Jurin, heb jij daar nog iets uh, over te zeggen? Ik weet niet of jij de irt nog gevolgd hebt destijds. Ja, wel. Uh, met uh, de heer Van Tra, Met heel veel haar natuurlijk op zijn hoofd. Mm -hmm. Maar ja, goed. Ik, ik denk dat samenwerken met criminelen... Dat dat niet handig is. Ja, soort zoeksoort. Hè? Maar... <laughs> ja, inderdaad. Ja. Nee, goed. Uh, ik weet niet of Jim uh, een tweede keer aan dezelfde steen gaan stoten. Maar uh, ja, ze worden nu toch al een beetje vergeleken met mensen. Tenminste, dat, uh, dat vindt een groep dierenactivisten. Want uh, die zagen toch wel een verband van mensen die in een klein betonnen ruimte zitten en de hele tijd naar een tv-scherm staren. Dus ze denken, hé, hey, dat lijkt wel een mens. Krijgen ze dan ook stemrecht? Ja, dat zou je bijna zeggen, yeah. ja. Ja, het is inderdaad... Uh, het is wel een grappig artikel. Uh, er wordt inderdaad uh, door dierenrechtenactivisten... ...in de Verenigde Staten wordt betoogd dat... ...chimpansees ja, rechten moeten krijgen. en uh, Dus dezelfde rechten als uh, een persoon. Dus ze moeten voor de wet gewoon een persoon zijn. Uh, nou, er staat ook weer een juridische term, maar goed daar zal ik verder niet... te veel op ingaan. Maar uh, ja, het gaat over... Uh, ...de 26-jarige Tommy. Dat mm -hmm. is uh, een chimpansee in uh, de staat New York. Uh, die zit gevangen in een kleine, bedompte... ...cementenkooi in een donkere schuur. Met een gezelschap van inderdaad een tv. Dus, uh, uh, ja, het is verder niet uh, bekend of hij er ook naar kijkt. Of dat hij ook uh, favoriete programma's heeft en, enzovoort. Maar uh, ja, in ieder geval volgens de activisten hebben chimpansees complexe cognitieve vaardigheden. En daarom willen ze ook dat de rechtbank in New York bepaalt dat ook Tommy een rechtspersoon is. Met het fundamentele recht om niet te worden opgesloten. Oh joh. <laughs> Als we het hebben over het opsluiten... Het fundamentele recht om niet te worden opgesloten, ja, dan weet ik er nogal een paar van mensen die, uh, ja, hè, die voor geweldloze bedoel, uh, misdrijven worden opgesloten. Dus, Precies, uh, ja, dat wil ik net zeggen. En bijvoorbeeld, we hebben hier een, een, ja, een aantal gevangenissen hier in Nederland, hebben gewoon uh, vreemdelingen zitten die uh, ja, gewoon hier in, in de bak zitten. Te wachten tot ze uh, ja, teruggestuurd mogen worden naar het uh, land van herkomst. Uh, ja, maar, ja, inderdaad. Je hebt natuurlijk mensen die, uh, ja, die hadden een bepaald soort plant uh, op hun zolder, in hun kelder, in een achtertuin ja. of waar ja. dan ook staan. Uh, ja, dat vindt de staat niet goed. Dus dan word je opgesloten. Het is allemaal een beetje krom, maar goed, ja. Dat... Ja, en over omgesproken? Ja, vertel. Ja, we hebben een, een peiling van Maurice de Hond in opdracht van de SP. Uh, ja, dan, dan weet je al een beetje hoe laat het is, denk ik. Uit die peiling is gebleken dat 70% van de Nederlanders het eens is met uh, SP-kamerlid Sadet Karabulut... O, uh, ...dat de uh, kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden. Jo. Ja, dus uh, nou, er wordt uh, uiteraard, komt daar de, hè, zoals uh, Jernas uh, ook zo mooi kan uh, beschrijven... ...komt daar de, de nodige linkse retoriek bij kijken. Hè? <laughs> uh, 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Anno 2013 groeien in Nederland 377.000 kinderen op in armoede het hoogste cijfer in de afgelopen 15 jaar, uh, ja enzovoort enzovoort enzovoort en Tuurlijk. Uh, ik zal niet ontkennen dat, dat, uh, ja, dat het eigenlijk niet moet kunnen in een welvarend land als Nederland. Maar uh, ja, de manier waarop de SP dat wil gaan bestrijden, daar uh, ben ik het uh, uiteraard niet mee eens. Ja, überhaupt dat de kinderbijslag is, ben ik het niet mee eens. En ja, ja, ik betere bedoel... inkom inkomstenbelasting afschaffen, dan hebben de mensen veel meer geld. Ja, precies. En, en gewoon het idee op zich. Dat je uh, waarom? Ik bedoel, je plant van tevoren, uh, als je het goed doet in ieder geval, plan je het krijgen van een kind. En uh, dat is gewoon je eigen beslissing. En uh, waarom zou uh, iemand anders ja, gedwongen moeten worden om daaraan mee te betalen? Omdat jij ja. een kind wil. Als jij een kind wil, is dat prima. Dan mag je ervoor sparen ja. en dan uh, zorgen dat je genoeg geld hebt om het kind te onderhouden. Hè? Net zo goed als, ja. uh, als dat wij ook geen uh, tv-bijslag hebben of iPad-bijslag voor uh, mensen ja. die dat heel graag willen. Ja, als je, als je dat wil, is het prima. Dan mag je het kopen en dan mag je het zelf betalen. Ja. En, uh, een kind koop je natuurlijk niet, maar je, mag, je moet er wel zelf voor betalen in mijn mening. Ja, en dan uh, ja, het volgende onderwerp. De verspilling Er zijn hele grote verspillingen gemaakt deze week. Ik heb zo, zo, zo gelachen om het volgende Een mooi straaltje van fraude bij de Europese Unie. O, joh. Uh, met het spelletje Farmville hebben een aantal Romeinen vijf ton aan landbouw. <lacht> nee, serieus. Ja, serieus. In, ja. in 2010. Uh, ja, even voor de digibeten. Ja, wij weten wat Farmville is. Dat is datgene wat je altijd als eerste blokkeert als je op Facebook zit. Ja, nou. ja maar even wie, wie weet, voor degene die niet weet wat Farmville is, vertel even. <lacht> Een top spelletje waarmee je uh, kunt spelen <laughs> voor de <een> boer. <laughs> Nee, inderdaad, het is een spelletje op uh, internet en dan kan je een, uh, ja, een virtuele boerderij uh, doen. Ja, misschien kunnen wij nog een subsidie aanvragen voor onze virtuele kroeg. Uh, ja, maar, ja dan maar dan ja. hebben we dadelijk ook uh, een, uh, een vergunning nodig. Ja, ja, dat, vergunning. ja. daar ben ik wel bang voor, ja. Ik denk het ook, ja. Maar uh, de, deze gasten, hè, die, die starten dus in 2010, uh, toen het spelletje nog populair was, met het spelletje. En nou, uh -huh. toen dachten ze van, ja, wachten we er gewoon voor de graf een subsidie op aanvragen? Ik zie dat ook voor me, dat, dat die jongens, dat die, of die mannen, dat die dan, uh, die dan Facebook zitten dat spelletje te spelen en dat dan één iemand, waarschijnlijk zijn ze dronken of zo, weet je wel, en dat dan één iemand gewoon zegt van, hé, hey, wij hebben toch koeien? Dan kunnen we toch gewoon subsidie <laughs> Ik bedoel, we zijn een klein landbouwbedrijf, dat moet de EU toch stimuleren? Daar hebben een speciaal potje voor. Ja, nu was het uh, geen klein landbouwbedrijf, want ze hadden 1860 koeien. Ja, ja. daarom dus dat ze ook vijf ton hebben gekregen, want ja, de EU die had kennelijk, uh, die, die wilde niet iemand naar uh, Roemenië sturen om te controleren of het ook echt zo was. Ze moeten nu wel het geld worden het terugbetalen, maar ja, ze geven zich nog niet gewonnen, want het, het is natuurlijk wel. Ze hebben wel helemaal de regels gevolgd voor de aanvraag van de subsidie. Ja, de ondernemer.nl, het krantje dat het nieuws bericht, raadt ook aan om hen te blijven volgen omdat het een hele soap gaat worden. Nog. Dat gaat de goede kant op met de EU, hè? <laughs> absoluut, absoluut. Ja, wat is het het, Trouwens, wat is het met ik hoor dat een paar alcoholisten uitbetaald werden in bier. Ja, absoluut. Dat is in uh, Amsterdam. Ja, in Amsterdam moeten de, de straten worden geveegd. En ja, daar denken ze van uh, nou ja, we huren wat uh, alcoholisten voor die uh, voor de job in. Hè? En in Roop voor, voor, voor dat werkmeld AT5 krijgen ze bier en sigaretten. En dat wordt betaald met uh, uiteraard uh, subsidie van uh, die gemeente. Oh joh. <laughs> ik, ik, ik krijg een beetje zo ik zie het meteen het beelden van uh, de film Nieuw Kids uh, voor me. Ja. Laat me raaien. Dit project is zeker een maaskantje of zo. Nee, dit project uh, loopt alleen in uh, Amsterdam-Oost. Uh, mm -hmm. Dus in de rest van uh, Amsterdam zullen de, de straatvegers boers uh, toekijken. Want ja, alleen alcoholisten in Amsterdam-Oost komen in aanmerking voor deze subsidie. Het is mm. ook internationaal opgepikt, want ja, het is zo bizar. De Huffington Post noemt het Nederlands pragmatisme de <laughs> uh, Daily Mail Nederlandse onzin en ja, eigenlijk de hele wereld uh, schrijft erover. En is er ook nieuwsgierig naar. Er komen hele camerateams naar Amsterdam om uh, ja, deze subsidie in bier en sigaretten te komen filmen. Nou, hebben we nog een beetje een best gedaan? Of, uh... Nee, het, uh, wat, wat, wat het heeft opgeleverd voor de gemeente. Ja, ik neem aan. Dus, dus de AT5, uh, absoluut even kijken. Die heeft wel een mooie foto uh, bij geplaatst. En ik zie nog een paar bierflesjes liggen. Dus volgens mij hebben ze alles nog <lacht> niet helemaal schoon uh, gekeken. Ik vraag me af of het... Uh project nog een, een staartje heeft gekregen in Maaskantje, of daar ook een paar mensen gesubsidieerd zijn. Maar, uh. Ja, maar waar het natuurlijk uiteindelijk gewoon allemaal om te doen was, was het natuurlijk gewoon die internationale publiciteit. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt het Al Huffington Post, je hebt de Daily Mail, The Mirror, Spiegel, uh, Russia Today, Yahoo. Ja, noem het maar op. Hè? Het is overal, uh, het is heel de wereld over gegaan. Het is toch natuurlijk weer uh, een <laughs> stukje exposure voor Amsterdam natuurlijk als, uh, als stad. Ik net een gekke stad, ja. ja. Uh, dan gaan we maar gewoon naar het volgende bericht. Ja, de WSBO. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is een uh, subsidie voor uh, innovatie. Heel, als, je de, als je de overheid hoort praten, dan hebben ze het altijd over uh, innovatie, innovatie, innovatie. Nou, en ja. ze hebben op enig moment hebben ze besloten om een best wel innovatief project. Dat was een, uh, een soort van... Uh, je had toen nog de Yahoo Messenger, de MSN Messenger en je had allemaal, allemaal verschillende messengers. ICQ. ICQ. Nou, en je had een Nederlands bedrijf die zei van we brengen dat allemaal samen in één e-buddy. Ja. Nou, heel goed idee op zich. Uh, de overheid die pompt er geld in en ja zoals het zo vaak gaat met Nederlandse concepten, we hebben het, afge we hebben het afgelopen tijd ook meegemaakt met hives, op een moment dan houdt het gewoon op. Dan gaat de stekker eruit en ja uh, jammer maar waar, maar e is ook omgevallen omdat uh, ja, de mensen er geen geld mee, niet voldoende geld mee kunnen verdienen omdat de mensen er geen... Uh, motivatie meer mee hebben en nu worden ja. weggekocht door uh, het inmiddels Amerikaanse Booking.com. Wat uh, ooit bedacht is dan een uh, jonge, 15-jarige jongen die uh, telefoonvergelijk sites maakte en daarna Booking.com begon, dat was uh, Ben Waldrink. Volgens mij heeft die jongen geen uh, subsidie gekregen daarvoor. Die, die was gewoon slim. Ja, aan de andere kant had misschien wel een, een, een graai kunnen doen uh, in de subsidiepot. Ik vind dat Bell.com was ook best wel uh, innovatief. En dat bestaat nog wel. Hè. En heel veel projecten die wel die subsidie hebben gekregen, ja, of die zijn uh, op een of moment verkocht aan vooral Amerikanen, of die zijn uh, van de markt uh, verdwenen. Ja, maar in ieder geval e-Burry e e is eigenlijk uh, in ongebruik geraakt omdat ja, Facebook, wat ook door een student bedacht is, ja, dat was gewoon makkelijker. Voor de, voor de mensen, beter, slimmer. En die heeft, volgens mij, heeft Facebook nooit een cent subsidie gehad. Nee, uiteindelijk denk ik dat in Amerika uh, worden minder subsidies uh, weggegeven. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat uh, ondernemingen daar wel blijven bestaan. Hè, bijvoorbeeld wat, wat, wat, wat, wat Nederlandse universiteiten die doen ook best wel leuke en innovatieve dingen... Maar dan zie je vaak dat op ene moment dan moeten de patenten worden aangevraagd en dan moet het commercieel worden uh, geëxploiteerd. En nou, heel vaak gaat uh, de Nederlandse uitvinding dan rechtstreeks naar het buitenland, omdat hier in Nederland ja, te weinig uh, ondernemers zijn. Dus ik zou zeggen, ja. Nederlanders gaan zelf aan de slag. Uh, ga niet lurken aan uh, de, de, de, de, de subsidie van de staat. Maar zorg er gewoon voor dat we dit land weer bovenop krijgen. Want die crisis is zo niet genoeg. De buitenwereld is veel harder. En daar gaan ze meteen op hun bek. Ja. Omdat ze niet weten hoe ze moeten scoren. En hoe ze heel snel en in een kort tempo uh, bepaalde gedachten sprongen moeten maken. Ik denk dat dat een groot probleem is. Ik denk ja. dat, uh, dat het subsidienetwerk het hele land lam legt. Door, ja. Uh, ja, door subsidie te geven en daarmee mensen lui te maken. Ja. Ja, dus. En in het kort gezegd, uh, Rembrandt had nooit zo mooi geschilderd als hij subsidie had gehad. Uh, ja, Dan gaan we naar het volgende berichtje. Ja, we hadden nog een klein berichtje. Je kunt in Utrecht, uh -huh. uh, kun je subsidie krijgen op zo'n certificaat dat je huisveilig is. Komt de politie geloof ik langs ja. en die gaat dan kijken of je wel alle maatregelen genomen hebt. En ja, als je dan uh, een slotje mist of, of je wilt nog een extra uh, dievenklauw op je raam, dan kun je dus dat op kosten van de gemeenschap gaan uh, Halen. Het mooie vind ik wel aan die, uh, die pagina die uh, de gemeente Utrecht hier speciaal gecreëerd heeft, uh -huh. uh, getiteld politiekeurmerk veilig wonen subsidie, uh, uh -huh. staat onder beschrijving de eerste zin, nou, het is echt al een klassieke. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat u veilig woont in uw eigen huis. En dan is mijn eerste gedachte... Ja, de gemeente is daar natuurlijk veel meer mee gebaat dan degene die in het huis woont. Ja. Ja, de gemeente vindt dat veel belangrijker dan wie er in het huis woont. Ik bedoel, het, het spreekt zo voor zich... Ja. Dat je zelf, als, je, als je, dat je, dat je wil dat je eigen huis veilig is... Dat ja, alleen al zo'n zin, dan denk ik al van ja, stop maar. Weet je wel? Maar ja, het is, uh, ik weet niet, misschien is het voor mensen die uh, in Utrecht wonen... Je kan er misschien ook wat mee verdienen. Misschien. Ik weet niet uh, of dat uh, waar is of niet. Maar het schijnt als, uh, staat hier, als uw woning bij controle al blijkt te voldoen aan alle eisen... Je kunt in beroep doen op de subsidieregeling voor de kosten van de controle en het certificaat. En dat gaat dan ja. uh, tot een maximum van 400 euro. Dus uh, dat wordt door de gemeente dan, uh, oftewel door de Utrechtse Belastingbetaler, wordt dat vergoed. Dus uh, ja, misschien dat je er wat op kunt verdienen. Dus, uh, ja, ja, maar toch de, de beste inbrekersbeveiliging komt een beetje uit Amerika. Dat is gewoon een sticker van I'm a proud member of the NRA. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, my neighbor is not. Ja. <laughs> nee, maar goed. Uh. Ja, en in Nederland moet je het doen met uh, hier waar ik, ik en een hond ernaast. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Volgens mij moeten we gewoon, uh, ja, het is ook zoiets, hè, private beveiligingsbedrijven. De, de, in Frankrijk mag het, hè, schepen, eindelijk. Oké. Okay. Uh, een libertarisch idee, dat overgenomen, is notabene door dat, uh, Frankrijk onder de leiding van uh, Hollande. Het neemt toch de moeite om een uh, ja, libertarisch idee over te nemen, dat de uh, Franse schepen voortaan uh, beveiligingsbedrijven hebben, gewapende beveiligingsbedrijven. nou oh, nou. Dus dat is al dat is een goed puntje. Dus uh, ja, het zou mooi zijn als de Nederlandse overheid ook toestemming gaf aan bijvoorbeeld wijken, bijvoorbeeld om... Uh, in plaats van dat we politie hebben, wijken kunnen gewoon kunnen zeggen... nou ja, we hebben een uh, private uh, beveiligingsbedrijf hier rondlopen die... Uh, yeah. Oost-Europese bendes hier uh, uit de wijken jagen. Ja, dat zou mooi. Jij zijn. Hebt het over uh, Hollande, hè? Het schijnt dat hij socialistisch is. Wist je dat al? Jong, nee, serieus. <laughs> dat heb ik wel eens gehoord. Maar ja. Ik wil die 75% belasting, geloof ik, het hoogste schijf. Ja, ik, ik, voor, voor de rest wil ik hem verder niet helemaal in prijzen. Maar het is wel leuk dat, uh, dat in Frankrijk, juist in, in Frankrijk onder Hollande, zo'n idee overgenomen wordt. Maar ik denk ja, dat, dat, uh, meer komt, uh, dat dat meer zegt over de, de lobbyers van de, de scheepvaders daar. Ja, ik denk niet dat dat idee uit de ogen hoort van uh, de EU. Nee, Hollande zeker kan, niet. Nee. Nee, nee. En eigendomsrecht, daar is hij er blij mee. Nog, nog één dingetje over het uh... ja, Open Museum. We... Ja. ja, ben je daar wel eens geweest, Johan? Lang geleden, ja. Is, is dat interessant om daar uh, te zijn? Ja, nou ja, ik, ik kan me er persoonlijk op dit moment eigenlijk weinig meer van herinneren. Maar ik, ik ben er geweest, dat weet ik wel. Nou ja, de, de, de minister is van Buitenlandse Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...hebben een overeenstemming bereikt om daar toch financieel aan bij te dragen. Want het, is, ja, het, het zou zoiets belangrijks zijn. Ja. En dan gaat het om uh, eenmalig 28 miljoen. Nou, 11 miljoen is bestemd voor het museum wat, uh, om, om het te laten overleven in 2014 en 2015. Want anders zou het failliet zijn. 17 miljoen is voor een uh, voor, voor, uh, nou ja, reorganisatie. een uh, sociaal plan voor de, voor de mensen die, uh, die, die weg moeten en... Uh, ...dat het uiteindelijk uh, een an iets, iets andere invulling krijgt. Uh, daarnaast uh, wordt er ook nog 5,5 miljoen bijgedragen exploitatie tot met 2016, zodat het, uh, ja, in 2016... ...zodat het ook kan openblijven in 2017. Nou, en dan vanaf 2017 kan het gewoon weer opnieuw meedingen naar uh, Rijkssubsidie. Dus ja, als ik al die miljoenen in één klein artikeltje hoor... ...dan denk ik, ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit in het Tropenmuseum ben geweest... Maar is het al die miljoenen wel waard? Ja, er is geen ondernemer die daarin wil investeren. En als die er niet is, waarom moeten ja. we het dan überhaupt hebben? Precies, laat het dan maar. Ja, verdeelde collectie anders onder andere, musea's of zo. Want als het een speeltje van een, van een ondernemer zou zijn, waarschijnlijk zou het niet zo'n beste ondernemer zijn, maar laten we zeggen dat iemand ja. een passie heeft, en die begint zoiets, ja, dan is het zijn geld wat uh, door het afspuntje ja. gaat als het fout gaat. Maar nu uh, ja, betalen we er met z'n allen voor, hè, tot uh, even kijken, 28 miljoen. Ja, maar het is, het is niet 28 miljoen, hè. het is 28 miljoen plus ja. daarnaast nog een keer 5,5 miljoen. Want die 28 miljoen bestaat uit ja, 11 miljoen plus 17 miljoen. Dus het, het, het zijn echt heel veel miljoenen. En ja, dat is allemaal gestolen van de belastingbetalers. En ze zullen er ongetwijfeld goede bedoelingen bij hebben. Maar ik denk van... Kun je zoveel miljoenen, kun je dat ooit uh, gaan teruggeven aan de bezoekers die in zo'n museum uh, Nee, maar kopen. kennelijk is er gewoon geen behoefte aan dat museum. Mm -hmm. Ja, sorry jongens. Mm -hmm. Gooi het op de, de inhoud op de veiling en misschien kan het in een ander museum wel een uh, leuk leven hebben. Ja, maar en wat moet je ook met een tropenmuseum in Nederland? Ja, het, het is misschien een heel lumineus idee, maar ja. Het is een herinnering aan ons uh, verleden. Nou, maar dat hebben we toch ook in het Rijksmuseum of uh, in andere musea. Maar het, het gaat hier ook over een, een financiële bijdrage aan het Koninklijk Instituut voor de tropen. Is, ja. de, is de naam van het instituut wat blijkbaar over, de, over dat ja, museum gaat. Ja, misschien had. een hobbyproject, hobbyprojectje van Bernard of zo. Ja, waarom <laughs> hebben wij in godsnaam een koninklijk instituut voor de tropen in Nederland? Ja, ja ik weet niet. Misschien uh, <laughs> een gekke gedachte om dat niet te hebben. Zien dus ze zich al aan het uh, voorbereiden op de opwarming van de aarde of zo. Ja. <laughs> ja. Ja, goed dames en heren. Ja, bereid je voor. Want uh, ja, na de volgende tune komt Jernas Ramatarsing. Ja, je hebt het vast allemaal gezien. Vorige week donderdag was Jernas Ramotarsing. Die was te gast bij Pauw en Witteman. Hij heeft daar als een echte held staan zwaaien met een boek van Ayn Rand... Een historisch moment op tv. En we hebben hem nu vandaag te gast, Jernas. Ja, ik ben zeer vereerd om in je show te zitten. Echte libertarische held, zo'n beetje de, de eerste hier in Nederland... Hè? ...die echt nationale bekendheid heeft verworven met het aanprijzen van een boek van Ayn Rand. Uh, ja, ik wou, ik wou nog net zeggen Pamela Hemelrijk. Maar die was volgens mij ook geen objectivist hoor, dus waarschijnlijk heb je wel gelijk. Ja, dat is inderdaad een verdiende applaus. En um, ja, je, je was daar om, uh, voor, voor je Facebookpagina hè? Ja, ik had dus een interview in de Volkskrant. Uh -huh. en, uh, die kwam dus die donderdag uit. Ja, toen werd ik natuurlijk binnen een paar uurtjes gebeld door Paul Witteman. En die zeiden van uh, we hebben je graag een uitzending. Dus ja, zo snel ging het eigenlijk. Was het iemand van de redactie of? Uh, iemand van de redactie. En toen moest ik nog even afwachten door naar de redactievergadering. En na drie uur weet je het dan zeker. En ja, Toen kreeg ik bevestiging. Toen kwam je daar? Ja, je komt daar een uh, uurtje van tevoren. Je kreeg eerst de visa-sci, je ontmoette andere gasten. Uh, dus uh, Rita Verdong natuurlijk, gezien die twee Chinese meisjes die daar zaten. En uh, Freek alleen even naar geknikt. Ik had niet met hem gesproken van tevoren. En met Rita wel een beetje. Mm -hmm. die, die wist wel iets ervan af. Die zei, oh, je bent van die Facebookpagina. Het mooie was toch dat Jeroen Pauw naar me toe kwam. En aan mij zei dat hij The Fountainhead een van de mooiste boeken vond die hij ooit heeft gelezen. Ach, oh, top. Alleen dat hij niet uh, wist dat het echt een politieke uh, verhaal nog erachter zat. Toen zei ik inderdaad, er zoveel mensen die The Fountainhead waarderen, maar de rest niet lezen, het ervaren. Uh, dus dat was wel leuk dat hij dat toe gaat. Nou, ik probeer gewoon dus uh, de, de uitzending. Ik wist dat ik als tweede aan de beurt was en... Ze hadden me echt gevraagd om ook tijdens de gesprekken van anderen ja, een inbreng te geven. Maar ik moet zeggen, toen die twee Chinese meisjes begonnen over Gordon... ...had ik niet echt de behoefte om in te springen om per se een punt te maken. Ja, toen was ik natuurlijk aan de beurt en nadat ik klaar was had ik het gevoel dat ik een beetje te weinig tijd had gekregen. Maar dat kan ook heel persoonlijk zijn hoor, dat kan gewoon een gevoel zijn om ik veel meer te ja. zeggen. En ja, toen was het verdok aan de beurt dat, dat duurde best wel lang. En dat was ook heel persoonlijk en ook daar voelde ik niet echt van... oh ...hier is echt een moment waar ik een punt kan maken. En ja, toen was Freek alweer aan de gebeuren, de laatste gast. Ja, en dat is een schot voor open doel, natuurlijk, hè, Freek? Niet eerlijk gezegd dacht ik, ik keek op het horloge van mevrouw Verdonk. En ik denk, ja, de show duurt nog zeven minuten, dit gaat gewoon kabbelend aflopen. Uh, redelijk goed gedaan. Dat was een beetje mijn conclusie. Ik had helemaal niks verwacht nog. En ja, hij begint natuurlijk aan het verhaal van hem. Ik trok al eerder mijn ogen een beetje op. Toen hebben we begonnen over dat als morgen iedereen een pistool mag hebben, dat er dan 10.000 doden zouden vallen. Maar ik dacht, ja, <laughs> ik nu hiermee mijn eerste comments maken op Nederlandse TV. <laughs> toen <dat laughs> ja. even passeren. En toen begon hij over het hele dichotomiet-verhaal van hem. En ja, toen wou ik wel iets zeggen. Alleen toen gaf hij me echt de ultieme kans door me aan te spreken. En door me echt een beetje aan te vallen. Ja, toen dacht ik oké, okay, nu, uh, ja, nu, nu is het debat uh, begonnen. Maar hij had niet verwacht dat hij uh, weg zou lopen. Ik ken die Freek wel een beetje? Of uh, was er van gehoord? Ik, tuurlijk, ik heb zijn shows vroeger wel gekeken. Een aantal. Ik weet dat ik die wel goed vond. Ik weet, ik weet niet meer welke, maar dat is ook echt lang geleden. En dat ik hem inderdaad wat minder grappig vond. Maar hm. verder is het niet een artiest die echt mijn aandacht had, uh, in het bijzonder. Dus ik had ook een soort uh, grote animositeit tegenover hem. Uh. Nou, Maar hij staat wel een beetje bekend omdat dat, dat hij nogal snel van tafel wegloopt. Dus, uh... Ja, mensen zeiden ook wel van tevoren van, oh Freek, het gaat wat worden. Dus ik was ook een beetje op mijn hoede. Maar ik kan ah. toch niet zien aankomen dat hij mij uh, ineens in een zijn verhaal zou betrekken. Dat was niet zo slim van hem. Nee, maar genoeg over Freek. Hoe waren de reacties na afloop? Nou ja, ik deed, ik deed mijn telefoon aan en ik zag al uh, meteen... Op WhatsApp over de honderden berichten. Ik zag Facebook en Twitter ook alleen maar uh, ja, mentions. Dus. dus ik had al het gevoel dat er wel iets aan de hand was. Qua enthousiasme. Alleen ja, natuurlijk de dagen daarna, hoe die pagina is gegroeid naar. Ik sta nu volgens mij boven de 2300. En het is... begon dus met minder dan 400 voor de uitzending. En uh, ja, dat nam alleen maar toen in het weekend. En nu is het dan oké, okay, door de telegraaf komt er weer even wat binnen. Want vandaag stond ik in de telegraaf. Maar het is nu wel een beetje gaan zakken. Maar het was echt heel veel tussen, ja, tussen donderdag en zaterdag, laat ik het even zo zeggen. Er kwamen ja. heel veel berichten, waarvan de meeste positief. Mm -hmm. De die mensen die vaak de moeite nemen, wat ze iets goeds willen zeggen. En een paar negatieve. Wat waren je meeste uh, positieve? Waarvan je echt zoiets had van hier krijg ik een warm hart van. Dit, dit vond ik echt mooi. Ja, die foto die, die van mij werd geplaatst op, uh, op Facebook, dat ik het boek in mijn hand hield. En dat toen iemand onder had gezet van. Uh, Who would have thought Einrad, Atlas Shrugged, would ever be on Dutch television? Uh, Friends of Liberty, rejoice, and take you here nice. Ja, Daar was ik heel trots op toen ik dat zag. Ik heb echt de standaard geraakt bij, bij mensen die mm -hmm. uh, misschien jarenlang Rand leest, zo hard werken kennen. En Libertariërs zijn nog een activist. En dat gaf me wel een, uh, een grote voldoening. En waren er ook uh, negatieve reacties, waarvan je echt sowieso had van: nou, nah, dit, dit kan niet. Ja, er was één soort negatieve reactie dat was dat ik aan het uh, toetoyeren was tegen Freed. en dat klopt inderdaad ja, enige wat ik daarvoor kan zeggen is inderdaad het is een ouder iemand uh, daar hoor je normaal gesproken nog u tegen te zeggen en het was uh, geen bewuste actie voor mij de here of the moment ja. en gewoon zeg maar, het debat en, en hoe ik het fijn vind om te praten als ik tegenover iemand sta en het gaat over ideeën en het was ook misschien gevoelsmatig want tegen verdonk heb ik de hele tijd u gezegd ook, maar dat was helemaal niet uh, van tevoren bedacht om hem van zijn stuk te brengen of zo ja. of om uh, uh, lekker arrogant te doen of zo of om, om ja, sommige mensen zagen het zo, maar voor mij was het echt een hele een gevoelskwestie gewoon, en niet uh, iets wat ik van tevoren had bedacht. Hoe, uh, hoe waren het mensen direct na de uitzending? Had je daar nog, daarna nog even een hand gegeven aan Freek? Of, uh, ja, ik liep, ik liep naar boven en Freek stond eraan. Uh -huh. ik, uh, eerst uh, best wel demonstratief uh, naar het boek kijken, dus de Atlas. En uh, hoorde ik hem zo zeggen, even kijken wie deze schrijver nou echt is, weet je? dus de naam te onthouden. Toen liep je naar beneden, naar de borrel. Nou, uiteindelijk was ik daar ook en toen is hij echt binnen een paar minuten weggegaan. Ja. En toen gaf hij me nog wel een hand en ik ja, gaf mijn hand terug dus. Dat was het eigenlijk. We hebben niet gesproken nog achteraf. Hij heeft daarna nog wel getweet, hè? Hij tweette volgens mij dat artikel van Sargasso. De waanzin van Ayn Man. Ja, ja is natuurlijk van, van ons en aan elkaar. Ja. Dus ik, ik, ik heb bijna de neiging te zeggen, dan nou wat dan. Zeg maar. ik, ik, ik wou dat je dat had gelezen. Dat ik, uh, nog, <laughs> dan was het een beter debat geweest als je dat had gelezen. Maar goed, laten we nu even ja, naar jouw, uh, jouw Facebook-initiatief gaan: uh, Linkse indoctrinatie of mijn universiteit. Volgens mij is het breder dan de universiteit. Het zijn alle scholen volgens mij. Ja, maar het is ook breder dan dan, dan het onderwijs. Het is ook ja. een publieke omroep, het is een zorg, noem maar op. Maar... maar jij wil je beperken tot de universiteit? Nee, eigenlijk niet. Maar je moet ook een, een goede naam kiezen. Hè? Ja. Als je een pagina begint en als je zegt links indoctrinatie in het onderwijs, oké, okay, dat had misschien nog wel gekund, maar ik vond het uh, mooi klinken op mijn universiteit en uh, ja, ik, ik denk dat als je dan iets van de HBO erop zet, dat niemand daarover gaat klagen. Dus het is meer, het is meer een catchphrase. ...dan dat het per se een uitsluiting is van mbo of hbo. Absoluut niet. Ik heb ook al een paar dingen van basisscholen zelfs erop gezet. Van mm. de middelbare scholen, middelbare scholen. Ik, vind, ja, ik vind het juist heel mooi. Ik vind het een heel, heel mooi gekozen juist... Die, uh, ...om die bewoording te gebruiken, omdat het heel specifiek is... ...en daardoor krijg je een soort van bijna een meldpunt, weet je wel. Een meldpunt, linkse overlast, zo, weet je wel, zoiets. Maar is, is het, het is maar eigenlijk meer staatsindoctrinatie, zou ik zeggen. Ja, natuurlijk. Het komt gedeeltelijk overeen. Alleen natuurlijk heb je ook, je hebt ook corporatistische uh, staats indoctrinaties aanmerkingstekens. Dus nou, niet, niet alles wat voor staat is, is per se links. Het ja, het, ja, het overlapt natuurlijk heel groot. Maar het, het ging mij vooral om dat we gewoon een hele dat generaties aan, aan kinderen. Uh, ja, toevertrouwen aan een onderwijssysteem waarin mm -hmm. je gewoon zo'n marxistische frame krijgt. En, ja. en tegenwoordig ook zo'n postmoderne inslag. Dat ik uh, ja, daar gewoon even verzet tegen wil aantekenen. Wat wil, wil jij precies bereiken eigenlijk? Ja, ik wil, het is een beetje lastig, je weet uh, wij willen waarschijnlijk allemaal uiteindelijk privaat onderwijs. Dat, dat lijkt me wel iets wat, wat, wat we gemeen hebben. Maar laten we dat nog even laten voor wat het is. Uh, zolang de overheid een rol heeft in het onderwijs, vind ik dat je wel zeker kan afdwingen dat dat beeld wat dan wordt geschetst uh, zo correct mogelijk is. Dus, je, dus op, die op die manier toon je ook het probleem van staatsonderwijs in zijn geheel aan. Ja. Want je hebt natuurlijk mensen die gaan zeggen van, oh, jij wilt zeker de rechten denken. Ja, misschien dat je die mensen op een gegeven moment toch op het punt krijgt dat zij zeggen, dan doen we maar verschillende scholen, maar dan wel privaat. Denk, denk je dat je dat kan bereiken ook? Ja, dat is natuurlijk wel heel, heel ambitieus, maar... Je wil in ieder geval de discussie uh, losmaken. Ik wil de discussie loskrijgen erover. Ik denk inderdaad niet dat dit snel gaat gebeuren. Maar je kan je wel voorstellen, je zag vandaag uh, gisteren de Tweede Kamer erover gehad. Dus PCV D66. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat ze misschien toch uh, een vorm van onderzoek willen doen. Of een soort raad laten kijken naar uh, de verhoudingen in de, in de literatuur. En dat kan in ieder geval inderdaad het debat omhoog brengen. En het zou ook nog gewoon echt het curriculum kunnen verbeteren. Ja, maar inderdaad, het is, het is ook een goed val. Maar uh, laten we in ieder geval gewoon proberen in ieder geval de te houden. Terug te gaan naar Paul Witteman. Freek, die stelde al voor, Ga gaat het maagdhuis bezetten. Nou, dat gaan jullie natuurlijk niet doen, maar je zou wel een ja. soort gelijke actie kunnen doen. Dat je gelijkgezinde studenten uh, elkaar een actie gaat doen van we gaan het schoolplein bezetten of wat, wat dan ook, weet je wel. Ja, volgens mij maak je toen een opmerking over krakers. Uh, dus ik, ik denk niet dat, dat, dat de tactiek is die wij zullen... Nee, je hoeft niet iets gaan te die gaan kraken, maar een, een soort testactie of zo. Het is het overwegen waard om, om iets te doen, maar vooralsnog wil ik me wel even op de online wereld richten. Ja. en daarna kan je misschien denken aan misschien lezingen, workshops, noem maar op ja. maar ik dacht niet direct aan uh, met z'n allen voor het plein staan en iets schreeuwen dat was niet mijn idee per se, maar natuurlijk zijn er uh, zijn al die studenten vrij om zelf zoiets op te zetten ja. dus ja, dat zou kunnen je zou wel een uh, platform kunnen opzetten van waarin jij uh, studenten weer, weerbaarder maakt tegen indoctrinatie en dat is uh, zeg maar uh, dat je leert van hoe moet men daartegen verzetten dus door bijvoorbeeld hele kritische vragen te gaan stellen aan de leraren nou, daar zijn twee dingen wil ik daarover zeggen ik, ja? ik probeer bijvoorbeeld op de pagina heb ik zo'n voorbeeld over die Barbara Baarsma die een verhaal houdt dat tweedehands auto's laten zien dat het kapitalisme niet werkt? Kan je nog terugvinden? Dat is een 14 minuten praatje waar ze houden. Dat is een complete kolder. Dus dat is één manier om zeg maar, weerbaar te maken. Als het gaat om mensen aanmoedigen om in de klas kritische vragen te stellen. ...ben ik wat huiveriger. Het is een beetje het argument van Pikaf, dat hij geeft. En hij zegt eigenlijk, neem geen enkel risico. En het, daar zijn meerdere opinies over. Hoor. Dus ik ben zelf wel iemand die, die iets zegt. Ik, omdat ik denk dat ik het goed kan zeggen. En ik, ik voel gewoon persoonlijk de behoefte dat te doen. Maar ik zou het niet iedereen aanraden. Want het, ja. het is een risico dat je neemt. En het is ook niet een soort plicht die je hebt. Jij bent daar in dat systeem. Jij wil daar het hoogst mogelijk halen. Als jij ervan overtuigd bent dat kritische opmerkingen jouw cijfer gaan verminderen... ...en daarmee jouw, ja, jouw toekomst in de weg staan... ...dan is het bijna uh, altruïstisch om die vraag te gaan stellen. Maar jij weet dat jouw docent zo irrationeel is dat hij je gaat beboeten. Ja, dan, dan hou je gewoon je mond dicht. Ik denk niet iedereen aanraden om het te doen. natuurlijk. als je veel dat kan. Als je denkt dat je docenten rationeel genoeg en nadenken is. weet je prima, dan kan je wat winsten mee bereiken. Maar anders gewoon onder je klasgenoten. En, en, en, en zoek geen problemen met, met docenten waarvan je het ergste van moet. Want uh, dan, dan haal je waarschijnlijk alleen maar jezelf uh, naar beneden. Hè. Wat is het ergste wat je tot nu toe op de universiteit hebt meegemaakt? Ik vond, ik vond het, het neerzetten van monopolies als een uh, gevaar van, van marktwerking. Ja, ik weet, dat, ook, dat vond ik wel gewoon hard. Dat het zo... Expliciet in de les toch was, was opgenomen. En natuurlijk dat boekje van Obama dat we moesten kopen. Dat was natuurlijk een schaamteloze uh, geldknopperij over de rug van studenten. En uh, dat vond ik wel. ...eigenlijk alle ethische grenzen uh, tarten. Ik bedoel, het is nogal wat... ...om het boek van je collega aan te bevelen... ...om tenminste mensen te laten kopen. Het heette uh, Obama... De, de, ...de hoop van Obama, zoiets. <lacht> een boek dat we helemaal niet te lezen uiteindelijk. We hebben geen samenvraag over gekregen. Het kostte je 10 euro, je kreeg 5 euro korting. Nou, toppie. Het <lacht> is nou, toch weer ja. een mooi voorbeeld van hoe, hoe je kapitalisme hebt. Hè? Links kapitalisme. Nou ja, dat ja, is gewoon... Het is gewoon <lacht> ...dat vond ik wel erg dat ook niemand daar iets over zei. Dat het ook niet was van, ja sorry... ...dat uiteindelijk, we zien dat het helemaal niet... Opgenomen de lesstof. Nog los van het feit of een docent überhaupt een pro boek moet schrijven en het zijn eigen leerling moet, uh, moet aangeven. Maar uh, het was ook in dezelfde college-reeks dat. De Amerikanen als een steltje cowboys werden neergezet. Dan zo'n plaatje met uh, Sarah Palin op een, op, een, op een paard en zo. Weet je? Uh, ja, Een beetje van dat werk. Niet, niet heel hoog staan. Dus nou, misschien, misschien is dat wel het meest uh, openlijke wat ik heb gezien. Dat moet zo zeggen. En wat ook nogal frappant was. Uh, toen ik een uh, werkcollege politieke economie had. Toen werd de vraag gesteld. Uh, wie hier ziet globalisering en, en, en de, de opwarming van de aarde niet als een probleem. <laughs> en toen was ik de enige die mijn hand op zat. Ja, dat is wel echt uh, verschrikkelijk links allemaal. Ja, ik moet zeggen, toen ik uh, 25 jaar geleden nog op school zat, was het ook niet anders hoor. Toen moesten we nog met onze leraar mee naar uh, een anti-neutronenbom demonstratie. <laughs> <laughs> ja jaren Ja, ik vroeg me af uh, hoe je eigenlijk twee, twee vragen. Uh, hoe, hoe je überhaupt op het idee kwam. Uh, in eerste instantie was dat uh, gewoon puur je eigen ergernis, of hoorde je het uh, ook heel veel van andere mensen. En daarnaast ook, ik weet dat je op het moment van de uitzending zat, je geloof ik rond de 400 likes. Was dat allemaal gewoon, uh, waren dat allemaal mensen die ook op de UvA zitten, of, of hoe ging dat in het begin? Nou, dat kwam door, ik kreeg een, een WhatsApp van Marie Hemelrijk over een college recht dat ze had. En het ging erover dat een docent, daar zijn de tegenstanders van de EU, die kunnen het liefst maar snel Doodgaan. Zoiets. Oh. En dat was natuurlijk aan het tweeten. Uiteindelijk heeft geen stel dat toen opgepikt nog. Dat was ergens in april. En toen dacht ik gewoon, ja, ik vind het wel ver gaan. En ik had net die Amsterdam-Vrijzat-pagina aangemaakt. Dus ik had, uh, ja, ik wist ook hoe zo'n pagina werkte. En ik dacht, weet je wat, dit is op zich wel een leuk onderwerp. Ja, dit was wel leuk. Maar ik had niet zo'n idee van. Dit had per se een politiek issue op, uh, op de kaart zetten of uh, in de kranten branden mm. En uh, nou ja, toen begonnen dingen binnen te stromen. En ik had eerst rond de 90 likes, zo rond de zomer. Dan lag het natuurlijk stil. En opeens, toen het nieuwe schooljaar begon, dat ik een nieuwe medebeheerder uit uh, Nijmegen. En ja, uh, toen ging het gewoon heel hard. Toen schoten we naar 200. En uh, toen kwam de media, toen kwam Folia. Toen kwamen de nieuwe eerst Reacties in de Folia, NOS.nl. En uh, uiteindelijk werd ik gebeld door de Volkskrant. Ja, en dat vroeg ik me ook nog af. Hè. Waar komt al die aandacht vandaan denk je? Want... Uh... Uh, het, het is uh, ja, in principe. Uh, en je had nog, nog maar een paar honderd likes. Het is niet ja, ja. Er zijn heel veel verschillende Facebookpagina's. Waar dus... denk je dat dat vandaan komt? Is het vooral zeg maar, meer van de nieuwe media? Zoals geen stijl? Of, of waar zie je ik dat? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het iets gevoeligs is. En het is iets waar iedereen een mening over heeft. Iedereen heeft gestudeerd, of kent iemand die heeft gestudeerd, of heeft kinderen die studeren. Dus ja. iedereen die een beetje met politiek bezig is, vindt het een interessant onderwerp. Ja. En, ah, ik denk ook misschien dat er mensen van uh, wat oudere mensen bij zitten die vroeger gestudeerd oh, hebben. Ja, precies. Het zit te... en... dus ik denk dat het vooral iets is dat het heel gevoelig ligt bij iedereen ja. die er iets mee te maken heeft. Positief of negatief. En uh, daarnaast, uh, ja, het is... Ja, een Facebookpagina over een politiek issue is misschien ook wel bijzonder. Ik kan me niet zoveel herinneren die echt alleen op een politiek issue zover zijn gekomen. En natuurlijk, mensen hebben hier al eerder over gesproken. Dus ik denk een beetje een combinatie van, van factoren, een beetje geluk, maar vooral fijn dat iedereen het gewoon interessant vindt. En dat ja. is voornamelijk ook, je hebt helemaal gelijk, 400 likes. Ik bedoel dat meisje met die, met die Chinese discriminatie, lijst 39. Je hebt 3200 of zo 2300 likes. En we staan in dezelfde uitzending. Dus inderdaad, dat is wel. Uh, een heel groot verschil. Ja, dat maakt het des te meer denk ik, een bijzondere prestatie. Dus uh, daar uh, geef ik je complimenten voor. Dankjewel. Uh, hoe ben jij zelf bij het uh, libertarisme uitgekomen? Nou, uh, dat staat vandaag ook gedeeltelijk in de graaf. Maar ik uh, vertel het graag. Het is, uh, ik was eigenlijk altijd al heel veel politiek geëngageerd. Dus echt al rond 12 uh, zei ik altijd dat ik wil president van Suriname worden en dat soort grote. <laughs> en je, ik, ik las uh, allerlei historische boeken, Thea Bergman, Tonke Dracht, uh, dat vond ik gewoon super interessant. En uh, op een gegeven moment ging ik gewoon naar de linkerkant toe. Vooral omdat ik was ook atheist, echt uh, als ik vanaf heel vroeg. Dus dat sprak me natuurlijk aan aan, aan, uh, aan communisme. Is, oh, dit, is een, dit is iets wat, wat atheistisch is. Dus dat, dat vond ik al zo'n groot pluspunt eigenlijk. Ja. Nou. En als je niks weet van economie en epistemologie, noem maar op, klonk dat verhaal van, waarom delen we niet gewoon dat geld? Ja, dat is gewoon <lacht> heel plausibel. En ik ja. heb nooit, dat kapitaal, ik ben er één keer aan begonnen, maar ik, ik kon er heb nooit uit kunnen lezen. Dus ik, uh, ja, toen begon ik een beetje op internet te oriënteren en ja, ik was gewoon best wel een linkse jongen, best wel uh, radicaal was ik ook. Ik, ik was daar heel principieel, ik vond ook dat als je dan anti... Uh, Westers was, daar moest je dan ook naar handelen. En ja, ik was wel, ik was wel echt serieus aan de linkerkant. En toen ging ik op een gegeven moment naar Suriname om, uh, om even daar negen maanden te wonen, want ik wist echt niet wat ik moest studeren. En ik dacht, ik praat altijd over Suriname, laat maar even kijken hoe het daar is. Want ik was op uh, twee jaar geleden hier naartoe gekomen. Ja. Dus ik kende het alleen van vakantie. En ja, halverwege die periode stuurt mijn broer, die ongeveer een half jaar eerder into Iron Rent is gekomen via een vriend, die stuurt mij dus uh, een kopie van uh, After the Shrug, neem ik mijn zus, die op vakantie was in Suriname. En toen heb ik in. Uh, Vier weken tijd het boek uh, ja, verslonden. Mm -hmm. En ja, toen ik er klaar mee was, toen begreep ik gewoon dat ik uh, ja, totaal verkeerd zat. Toen je daar klaar mee was, was je ook kl gelijk klaar met dat Linkse gedoe. Ja, nee echt. Natuurlijk, <laughs> ik wilde toen wel een <laughs> beetje afkicken en zo. Maar ik, ik besefte toen wel, dit, dit legt een bom onder alles wat ik dacht. Ja. Vooral natuurlijk, ik bedoel qua atheïsme niet per se. Uh, dat was natuurlijk het enige wat overeenkwam. Maar het was voornamelijk qua, qua economie en qua verklaring van egoïsme. Want ik kwam door het lezen van dat boek erachter dat ik egoïst was. Laten we ik zo zeggen, ik was altijd egoïst en ik wist het. Alleen ik had nooit de argumentatie. Uh, ik, ik, ik, ik had dat begrip niet, weet je, Wat een goed en wat een slecht, dat weet ik veel. Dat had ik totaal niet. Maar ik wist wel dat ik altijd voor mijn eigen uh, ja, belang opkwam. Dat het voor mij iets heel belangrijks was. Okay. Dus ja, dat, vond heel, dat vond ik zo mooi van het boek, dat het me echt mezelf beter li uh, liet kennen eigenlijk. En ook anderen om mij heen ben ik toen anders gaan bekijken door dat boek. Want je gaat dingen terugherkennen van personages. Uh, Karaktertrekken, uitspraken, ja, ja. oude dingen. En, en dat is gewoon ja, best wel confronterend. Ja, en, en wat dat betreft is het denk ik ook wel, ook wel lovenswaardig dat je dat doet. Hè? Omdat je, zoals je zei, je was vrij uh, extreem. Je had echt die handel er ook naar. Het was niet alleen maar dat je het erover had, uh, over uh, het linkse gedachtegoed. En omdat dan ineens uh, door een boek, uh, ja, je moet daar best wel uh, mentaal uh, moed voor hebben. Ja, weet je omdat, wel. Eens... Om dat ik... echt uh, ja, toe te staan, zeg maar. Dat dat je leven op zijn kop zet. Of in ieder geval, zeg maar, je filosofie op zijn kop zet. Ja, ik kon ook gewoon niet anders. Het was gewoon, ik begreep ook, weet je. Iedereen ging lachen er gewoon over doen in het begin. Van uh, ja, kom je terug uit Suriname, kom je met een heel ander verhaal. Ja. Weet je, en al dat soort dingen. Ja, dat natuurlijk even taai in het begin, want je begrijpt ook wel, ja, een beetje het wantrouwen. Ja. Dat in negen maanden het heel ander verhaal terugkomt, die zo fanatiek is, dan is dat gewoon vreemd. Maar ja, ik had geen keuze. Ik wist gewoon dat het juist was, dus ja, het, ik, ik kon ook geen middenweg kiezen ofzo. Ik kon ook niet zeggen van ik, ik ga nu eerst een beetje halverwege en over een paar jaar. Nee, het was gewoon omdat ik, waar ik overtuigd was. En yeah, no. ik, ik wou gewoon niks anders. dus ja, In die zin was het geen optie om het zeg maar, geleidelijker aan te doen voor de mensen om me heen. Maar dat was wel apart inderdaad. En nog steeds krijg ik opmerkingen, zeven jaar later. maar oh, ik kan me nog herinneren en zo, weet je. Het linkse kamp heeft altijd het vooroordeel over uh, Iron Rand. Dat, ja, dat zij degene is die ze gekomen zou zijn met die crate van Gordon Gaggo van Green. Greed is good. Hoe zou jij dat tegenspreken? Nou, het interessante daarvan is dat greed eigenlijk verschillende betekenissen heeft. En ja. als je greed interpreteert als inhaligheid, dus meer willen dan waar jij recht op hebt, dan is het ja. die objectivisme. Als je greed interpreteert als honger... ...naar de dingen die je leven verbeteren... ...dan is het totaal vreemd met objectivism. Dus uh, ik, ik, ik zou niet zeggen dat Gordon Gekko... Ja, ...ik zou zeggen hoe hij het bedoelde, nee. Maar daarom adviseer ik ook objectivism om greed niet zo vaak te gebruiken. Omdat het gewoon vooral in de Engelse taal dan... gewoon ...een hele andere associatie heeft. Ja, yeah, I ran het over selfishness. Precies, irrational egoism, selfishness. Want greed heeft gewoon een slechte connotatie. Ik weet, en ik weet niet zeker of dat nou terecht is of niet. Ik weet niet wat de oorsprong is van het woord greed, maar... Als het bedoeld is om iets te omschrijven waar je geen recht op hebt, ja tuurlijk, dan, dan ben ik er tegen. Maar als het is de honger voor ja, verbetering van je leven, in die zin, dan zou je kunnen zeggen dat, dat greed in context goed is. Dus, laten we zeggen Lionel Messi, ja. die is greedy for goals. Nou ja, in de context van de voetbal is het natuurlijk volstrekt rationeel. Snap je dus, als je het zo bedoelt, zijn het golden gecko als, als, als man die werkt in financiële uh, producten, veel geld wil verdienen, is het een contextuele greed. Dus ja, in die zin heb ik er niks aan tegen. Maar het moet gewoon niet zijn dat je iets wil wat van een ander is, of iets wil dat niet in verhouding staat tot jouw productie. Elke handeling die je doet, moet als een lange termijn visie, of moet zeg maar uh, verbonden zijn met een lange termijn doel. Nou, is er nog één ding wat, waarvan jij zegt van, hé, hey, dit is nog niet in het hele gesprek voorgekomen, ik wil toch... Dat dit nog in de uitzending erbij komt, uh, Jennis. Uh, uh, ik wou gewoon iedereen sowieso bedanken voor mm -hmm. uh, al de likes en de shares. En uh, ja, gewoon veel complimenten. Ik, ik weet, mm -hmm. uh, objectivist en libertariër is niet altijd vrede. Maar ik, uh, ik ben gewoon blij dat ik toch wel de steun voel vanuit ja. de libertariërs. En uh, ja, dat vind, ik wel, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik mm -hmm. een uh, motivatie om ook, om ook door te gaan. Uh -huh. Ja, ik hoop gewoon dat jullie blijven steunen eigenlijk, maar ik, ik was gewoon wel, ja, uh, ja, ik, ik werd er een beetje stil gewoon wel. Ja. Ik dat zo zacht bij, bij al die mensen, en ja. dat mensen dan, weet je, voor deze keer van een witte man gaan kijken omdat ik aan tafel zit, nou, dat vind ik best wel een eer. Als iemand dat zegt over je, weet je, dan denk ik, oké, okay, ja, dan moet ik, uh -huh. dan, dan voel ik wel een druk ook. Ja, <laughs> ja, ja, ja, maar dat was is ook, uh, ik bedoel, ik heb het vaker over, over het objectivistische libertariër debat, en ik ben er ook wel, wel in. in dat. Uh -huh. Er zijn gewoon echt wel verschillen. En ik vind het wel goed dat we dat duidelijk weten. Ja, maar ja, we hadden het vorige week al over. Hè? Libertarisme is een sociale beweging eigenlijk. En daar zitten meerdere stromingen in. Ja, helemaal. Omdat je kan natuurlijk het libertarisme nog weer op ophakken in in ieder geval twee stukken. En dat is dan natuurlijk de anarcho- en de, en de klassiek-liberalen. Dus dat is natuurlijk al één best wel grote scheiding. En ja daar is natuurlijk het objectivisme wel... Het, het is interessant, maar natuurlijk op politiek gebied zijn we zo'n 90% eens, denk ik. Alleen er zijn wel gewoon een stuk of vijf, zes issues die die, uh, die wel verschillen. Of waar, Ik ja. zeggen, waarvan ik niet bij een kan zeggen wat hij zou zeggen. Maar bij een objectivist is het wel. Ja. En, maar... en als jij nou uh, nu het er toch over hebben, Janas, als je. Uh... Als je nou echt even zeg maar, een 30 seconden, even een soundbite voor uh, objectivisme zou uh, moeten geven, wat, zou je dan, uh, wat springt er voor jou uit? Nou, de, de logische, de logische uh, toepassing van principes. En het, en het de diepe introspectieve gehalte van de filosofie. Het is iets waar je altijd in, de, in die zin mee bezig bent. Je bent continu zelf aan het evalueren. En, ja, en ja. Je, je principes aan het wegen, je waardes aan het vaststellen. En voor mij werkt dat gewoon heel fijn. Ik vind dat een fijne manier om naar de wereld te kijken. En ja, het is gewoon zo'n. Het, het, zo het is een soort ode aan de mens eigenlijk, objectivisme. Het, het, het moedigt je gewoon aan om zeg maar, uh, dat, dat ideaal ja, een beetje te weerspiegelen. je een kleine John te zijn op jouw manier. Uh, binnen jouw capaciteiten en, en, en jouw uh, waardes. En ja, ik vind het eigenlijk een heel vreedzaam uh, denksysteem. En er staan heel veel verkeerde beelden over objectivisme. En natuurlijk heb je ook genoeg slechte mensen die zichzelf uh, objectivist noemen. Maar ik, ja, ik zou graag wel willen dat het meer positief zou worden gezien. Want ja, we zijn echt gewoon voor vrede, voor vrije immigratie, voor uh, ja, rationeel handelen tussen individuen. Uh, naar aanleiding van uh, hun eigen waardes. Dus ja, ik vind het eigenlijk een heel tolerant systeem. En zo wordt er nooit over nagedacht. Ah. Ja, dat vind ik heel mooi gehoord. ik wilde ook nog even eraan toevoegen dat... Ja, ik, uh, ik ben er wel echt van overtuigd dat het uh, een historisch uh, moment is geweest. Uh, het hmm. moment dat jij met Edgar uh, Shrugged uh, aan tafel zat bij Pauw en Witteman. Ik denk dat we daar met z'n allen over uh, 10, 15, 20 jaar nog eens op terugkijken en zeggen van... Ja. ja, dat was toch wel een doorbraak. Dus uh, ja. daar ben ik je wel dankbaar voor, denk ik. En ik denk dat ik namens alle libertariërs spreek. Je zei er ook nog bij, hè? van dit is een historisch moment op de Nederlandse ja. televisie. Ja, ja. ja ik, ik, aan de ene kant hoop ik van wel. Aan de andere kant zou je toch hopen dat het over 20 jaar, als het uh, gaat over een brand over libertarisme, of objectivism, dat het wat normaler is. Maar yeah. nou, dan nog, oké, okay, het was inderdaad een historisch moment. En dat ja, voelt... maar dan heb jij daar het startschot voor gegeven, denk ik. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat er meer libertariërs en objectivisten op, uh, op, <laughs> op tv komen. En ik, ik, ik, ben nu, ik probeer nu eigenlijk ja, de mainstream te bereiken. En ik, je ja. wordt zo omhoog geschreven, en je kan ook zo weer vallen. Ja. Dus ik, ik, ik, ik ben blij met de aandacht die er nu is. Maar ja. ik weet ook dat het zo weer over zal kunnen zijn. Dus ik moet gewoon kwaliteit leveren. Ik zie het eigenlijk zo, uh, net zoals wat we wel eens zeggen over allochtonen en autochtonen, dat je harder moet en zo. zo is het misschien ook met libertariërs dat we, en, en objectivisten. Dat wij gaan gewoon het echt op kwaliteit moeten doen. Weet je, als wij de mainstream willen bereiken, dan gaan we het echt moeten doen op kwaliteit. En, en gewoon meer dan anderen. En ja, dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn: dat die mainstream kan worden gehaald, maar het moet gewoon ja, echt kwalitatief zijn. En dat is ook de uitdaging, weet je, kan ik het niveau vasthouden. Weet je Kan ik in mijn volgende artikelen nog meer mensen enthousiasmeren. Nu krijg ik al berichten, hoe heet dat boek, hoe heet die mevrouw. Weet je, dat vind ik geweldig. Dat er ja, echt mooi. mensen zijn die gewoon sturen, ik heb Adler Shock al gedownload net. Weet je, een uur naar de uitzending. Ja, dat is echt winst, dat is pure winst. Want ja. Ze hoeven geen objectivist te worden, ze hoeven niet per se libertariër te worden, maar dat hele begrip van eigendom en egoïsme en hoe de overheid uh, ja, fout kan functioneren, dat moet iets doen bij die mensen bijna. ...zou je zeggen. Dat kan ze niet ja, en, laten. Ja, en, en dat is ook het mooie eraan, denk ik. Weet je, weet je zo'n tv-uitzending... ...dat je hebt er zelf geen flauw benul van... ...en het is, denk ik, moeilijk sowieso voor één persoon... ...om dat uh, te duiden, hè, waar dat, uh, op wie dat allemaal invloed heeft... ...en hoe ver dat gaat. En ik denk dat uh, heel veel mensen, bijvoorbeeld in Nederland ook... Die, uh, als, ...als die het hebben over waarom ze libertariër zijn geworden... ...of waarom ze zich zijn gaan verdiepen in politiek... ...dan zeggen ook heel veel mensen Ron Paul. Nou, op het moment dat hij zijn, uh, zijn speeches deed... ...en, uh, weet je, uh, ja... Die, ...die filmpjes en zo aan het maken was... ...had hij ook nooit gedacht dat die mensen in Nederland zou beïnvloeden. Maar, weet je, dus ik denk dat dat, in heel veel, dat, dat soort aandacht dat dat, uh, ja, zo ver doorspeelt en uh, dat, je dat, uh, dat je daar zoveel mensen mee bereikt en mee beïnvloedt, dat, dat, mm -hmm. dat het echt... Uh, ja, het, is gewoon, het is eigenlijk niet te meten, maar het is, uh, ja, het is het heel ja, mooi. Het is, het is heel lastig te meten en ja, al, is, al checkt iemand even de Wikipedia pagina. Weet je, dat mm -hmm. kan al een, een soort bewustzijn losweken. Misschien komt de persoon over een jaar dat boek. Misschien ja, ja. zit iemand over een jaar in een boekenwinkel, Adler Schropp, en ik, Hé, hey, wacht even. Had die jongen het niet opgehouden tegen Freek de jongen ofzo? Ja, ja. ja. Weet je, het kan, het kan ook een heel toevalligheid zijn, maar... Hoe hebben we het echt nodig om het geluid wat bekend te maken? Want mensen kennen libertarisme helemaal niet. Weet je, dus wat, wat mijn ervaring ook is. Mensen hebben gewoon zelden een goede argumentatie voor kapitalisme gehoord. Ja, klopt. En, en dat moet gewoon echt in de mainstream komen. Gewoon de goede kant van het verhaal. Want het, dat hele ding is, wij hebben gelijk. En in principe kunnen we niet verliezen. Ja. Het is <laughs> misschien je net iets te naïef gesteld. Maar we hebben in principe alles in handen om te winnen. Nee, dat vind ik uh, toch mooie woorden mee af te sluiten. En uh, in ieder geval dankjewel uh, Jennas voor het ja, graag. Nee, uh, Gedaan jongens. En ik ben uh, 15 december ben ik bij Echte Janne. Okay. Uh, morgen heb ik nog een interview in de folie wordt afgenomen. Oké, okay, cool. Die komt ook nog. En ik heb nog wat grotere plannen, maar daar kan ik nog even niks over kwijt. Mm. Uh, er zitten er zit nog wat in het vat. Dus, uh... Links-Nederland is nog niet van jou af? Ik ben de ergste zijn nacht <laughs> Dat vind ik goed om te horen, Jennas. Dank je wel. Oké, okay, thanks, jongens. Kan ik nog één ander ding zeggen? Ja, hoor. Als iemand uh, nog vragen heeft over objectivisme of Ayn Rand, kan hij altijd met me terecht. Dus uh, als het nog niet bekend was, je kan me altijd een Facebook-bericht sturen of een ja. vriend van ons. Kunnen ze jou uh, bereiken? Ze kunnen me e-mailen: jennas.hotmil.com. Oh, en Jennas en... is met een Y? -rek. Ja, y e n a zhotmailcom Iedereen kan me mail sturen. Mm -hmm. En uh, op Twitter kan je gewoon naar mijn naam zoeken. Dat is gewoon mijn account. En op Facebook geldt uh, Hetzelfde. Ik heb ook een fanpage op Facebook, maar die is niet zo actief, dus je moet gewoon de persoon even toevoegen. <laughs> en natuurlijk, iedereen like de pagina links in de Oclinatie op mijn universiteit en ja. Amsterdam Vrijstaat. Okay. Oh ja, want die heb je ook nog hè? Die heb ik ook nog, ja. Nou, misschien zullen we daar ook nog een keer een uitzending aan besteden. Ja, ik ga, ik ga er wel wat mee doen, want het, uh, het is weer spij spijt gaat uit. Oké, oké, dankjewel Janus. Goeie, ja. Ja. De agenda. Ja, dames en heren, we hebben hier nog even snel de agenda. Op dinsdag 10 december is er in Maastricht een bijeenkomst van de lieptaarse partij al daar. Dat is in café Forum. Op 14 december is er in Almere in café De Engel een café Mandeville. Dat is een lieptaarse bijeenkomst daar. Die heet café Mandeville. En um, die begint om vier uur. Dat is in Almere. Ja, en de, de derde dinsdag van de maand. Wat is er dan, dames en heren? De Libertarische Borrel van L.P. Amsterdam natuurlijk. Ah, en waar is dat? In de bekeerde zuster. Oké, okay, wat, wat, wat, wat is de bekeerde zuster? Uh, zijn ze bekeerd tot Libertarisme? <laughs> Volgens mij verast nog niet. Nee, het is uh, bij, uh, bij Nieuwmarkt. Uh, okay. uh, ja, het is gewoon gezellig. Uh, Volgens mij worden er gewoon uh, worden wat biertjes gedronken. Beetje uh, nagepraat over de actualiteit. En, uh, en uh, uh... Ja, als je iets wil weten over Libertarisme, zijn daar de mensen die je nodig hebt. Oké, okay, hoeveel mensen komen daar normaal gesproken? Jij Jij bent wel eens geweest. Juist wel, nou ja, misschien een man of uh, tien, tien of zo, of vijftien soms. Oh, Oké. Okay. Dus mensen hey. als je Jen, als je een uh, levende lijven wil ontmoeten, <laughs> 17 december, 8 uur in de bekeerde zuster of half negen, en uh, daar is die, de enige echte. Oké. Okay. En ik ben altijd gewend dat de laatste woensdag van de maand uh, er een borrel in Utrecht is, maar die is verplaatst. Die is dan op uh, 23 december. Dat is op een maandag, maar dat is wel in uh, Café de Guardian achter het station van Utrecht. En dat was het. Ik uh, wens jullie allemaal nog een hele fijne week.